NOS nieuws van 4 uur. Ron met het Senemers journaal De Efteling was nooit een concreet doelwit voor aanslagen. Dat zeggen het opmaar ministerie minister van de Steur van Justitie. naar aanleiding van berichtgeving in en de Stem vanochtend. Daarin stond dat een vrouw van 25 uit Werkendam. zes weken heeft vastgezeten omdat ze een appberichtje voorstelde. om een aanslag te plegen op het pretpark. Het OM kreeg daarna veel telefoontjes van mensen. die vroegen of ze nog wel veilig naar de Efteling konden. Maar volgens justitie is er nooit een echt gevaar geweest. Terreurverdachte Salah Abdeslam heeft tijdens een zitting voor een rechtbank in Parijs opnieuw gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht. Ook bij eerdere gelegenheden hield hij zijn mond. Abdeslam wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag in Parijs op 13 november. Daarbij kwamen naast een aantal aanslagplegers 129 mensen om het leven. In maart werd hij opgepakt, maar na die werd uitgeleverd aan Frankrijk. Staatssecretaris Dijkhoff gaat bekijken of hij vluchtelingenkinderen die alleen vastzitten in kampen in Zuid-Europa naar Nederland kan halen. Maar hij wil zich niet vastleggen op een aantal of een termijn. Dat zei hij in de Tweede Kamer, na aanleiding van een plan van D66, SP, ChristenUnie en GroenLinks. De vier oppositiepartijen vinden de situatie van de kinderen zo schrijnend dat Nederland moet helpen. Partijen vinden dat er voor het eind van dit jaar zeker 750 kinderen naar Nederland moeten komen. In de mos is een man opgepakt voor een verkrachtingszaak van 19 jaar geleden. Hij zou in 1997 een gehandicapte vrouw hebben verkracht. De verdachte van 42 liep tegen de lamp door een DNA-onderzoek. Twee jaar geleden moest hij DNA afstaan toen hij een taakstraf kreeg voor iets anders. Dat DNA bleek een match te zijn met bewijsmateriaal dat destijds na de verkrachting werd gevonden. Het weer: tot besluit veel zon, alleen soms wat sluierwolken. Het is 24 tot 29 graden. Morgen wordt het iets koeler, met 21 tot 24 graden. Verder flink wat zon en droog. Dit was het NWS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad langzaam rijden op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 8 kilometer. En de A9 Diemen-Amstelveen tussen Holendrecht en Oudekerk aan de Amstel. Er staat nog 4 kilometer file. De weg is nog steeds dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. De Rijkswaterstaat zegt dat het niet al te lang hoeft te duren voordat de weg weer open is. Maar dat zeiden ze een half uur geleden ook al. Tot die tijd, totdat de weg weer open is, kan je omrijden via de Ringweg van Amsterdam, de A10. Op de A10, maar dan uh, tussen Knoopendwatergaasmeer en Oud-Zuid, staat 7 kilometer file. Dat is uh, op de omleidingsroute. Dat kost je een kwartier extra. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM met nu de Muziek Boulevard. Een hele goede middag luisteraars, we zijn weer terug op de donderdagmiddag, dus Muziek Boulevard live op ZFM. ZFM is te ontvangen via FM-frequentie 106.9 of zich ook 40 maar ook op internet op www En dan kunt u ook even in ons studio kijken met om kwart over vier het gedicht van de week en om half vijf de column van Wendy Schorel. En ik heb een, een, een speciaaltje, ik heb om half zes heb ik de column van Nel Kerkman. En om kwart voor vijf en kwart voor zes de wereld van ZFM. Maar natuurlijk ook het weer voor het komend weekend om half zes. Veel nieuws over Zandvoort en de directe omgeving. En uiteraard ook lekkere muziek. En vandaag start ik met een Nederlands plaatje. Marco Bosato en Matt Simons. Breng me naar het water. Gevolgd door de Tumbleweeds met Somewhere Between. Mijn naam is Hans Wassenaar en de techniek en de muziekkeuze is in handen van Ronald Kraijerstein vandaag. En de spreuk van vandaag is: volg je passie, wees niet bang en er zullen zich deuren openen waarvan je niet wist dat ze er zouden zijn. Veel luisterplezier.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 and i felt her leaving me but i learned how to live when she said when she said i'm ready to close my eyes steady and full time I'm gonna be crossing over to heaven in the great divide tonight. i been caught on my prayers to go ik heb alles wel gedaan. Pak mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag, ik vraag je.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 Ik heb er nu eentje uitgezocht, gewoon. Ja? Nou, waar is horen. Oh. Ja, is dat? Je het in in park, Sign, but you don't see too many faces coming in out of the rain and hear the jazz go down, competition in other places, but the horns they blow Voor degenen die meekijken op internet. Het is geen gebarentaal, maar Hans is gewoon druk met zijn handen. Ja, altijd. Ik ben altijd druk. En we hebben uh, nog iemand extra in de studio zitten... die je nog niet hebt voorgesteld, denk ik. Nee, dat is Dave, Dave Hammond. Ja, ja en niet, Dat is niet de broer van, maar nee. gewoon Dave Hammond. Dave Hammond, ja. Ja, artiest, nou, ja, ja. Wij, wij, wij, kunnen, wij kunnen elkaar... we hebben al meer uh, wat gepresenteerd, uh, een lunchprogramma. Ja, ook uh, Dus we kennen elkaar al. Maar jij kon Ronald natuurlijk nog niet Nee, ik ken nee. niet. Uh, nee, je mist er niks aan. Nee, nee. Dat, ik wou <laughs> net zeggen, wees maar blij. <laughs> <laughs> Zullen uh, we weer uh, emotioneel gaan doen? In ja, ja, ja, ja, doe maar. Okay. Ja, doe maar. Het gedicht van vandaag heel toepasselijk een dagje na zomers. De vlakke zee ademloos. Een wolkenloze lucht. Verleidt de horizon. September. Een zomerse dag. Op het strand. Een kind met opgestroopte pijpen. Huppelt vrolijk. In het zand. Levendig terras. Straalt blijdschap uit. Door glimlachende mensen. Klinkende glazen. Boeken uit de tas. Enthousiaste monden vertellen. Een zilvermeel. Bezet stralend trots een grote houten visserspaal. Laatste zonnestralen van dit seizoen spreken voor zich een eigen taal. Zelfde. Wat wil zeggen? Moet je wachten tot schuif die openstaat? Ja, nee, maar dat was niet de bedoeling, denk ik. Nee, nee, nee. Dat heb je wel eens meer, hè? Dingen doen die niet de bedoeling zijn. Ja, precies. Ja, je zou eens met mijn vrouw moeten praten. Set me free my Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain kokker. Jammer dat de man er niet meer is, hoor. Nou, dat vind ik zeker. Ja. We gaan uh, voor de drankliefhebbers onder ons... Gaan we een stukje over uh, pubquizzen doen. Ja, algemene pubquiz. Hier is Dave Hammond op uh, vrijdag 9 september... om aanvang van 21 uur, 9 uur s avonds, de eerste quiz na de zomerstop. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op groot scherm in gezellige ambiance. Wie is de snelste en de beste... Van tevoren inschrijven kan aan de bar of telefonisch. Teams van maximaal vijf personen. 2,50 euro per persoon. Houd je van spelletjes? Dan is dit jouw avond. Kosten 2,50. euro Telefoon 023 571 135 46 website www.cafekoper.nl Café Koper Kerkplein nummer 6. Dat is een, is een heel verhaal man. Ja. ja, ja. Nou, dat duurt langer dan een borreltje hoor. Ja? Zeker. Ja. <laughs> dus, um, <laughs> ja. Robbie Williams is daar ook geweest. Oh. Jij is geleid. Homa. Ja, ja, die gaat entertainen. Ik denk het wel. Als ik kijkt op internet, je ziet er nu twee helemaal uit een bol gaan. Ik vind het een hoop herrie. Vind jij het een hoop herrie? Ik vind het een hoop herrie. Weet, weet je wat ik liever doe? Nou? Ik ga liever de geluksroute van Zandvoort volgen. Oh. Ja, de geluksroute is namelijk een ongedwongen uitwisseling van geluk... die voor inspirerende ontmoetingen en mooie ontdekkingen zorgt. De uitnodiging is simpel. Waar wil jij gelukkig van? En wil je dat delen? Die uitnodiging is er voor iedereen. Dus of je nu van yoga houdt, of van bellenblazen, van stilte, of juist van beweging... lekker koken, of juist nieuwe gerechten proeven... kan allemaal. Want geluk delen brengt altijd meer geluk teweeg. Er ontstaan nieuwe verbindingen waar Zandvoort mooier van wordt. Het programma groeit elke dag. Dus houd de website goed in de gaten. En het begint 10 september om 8 uur s morgens... en de eindige is 11 september... Om vijf uur middags. Dat is mooi hè Dave. Hey, mooi. Ja, ja mooi, dat mooi, hè? Is, uh, ja, is prachtig. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Hey, Hans even ja. over jouw spreuk. Hè, ja. Van de dag. Er staat. Um, uh, deuren zullen zich openen. Waarvan je niet wist dat ze er zouden zijn. Loop ja. je er dan niet gewoon tegen Nee want die kan je open doen. Ze zijn al, ja maar je kan open doen. Maar als je niet weet dat ze er zijn. Boom. Ja dan heb je een probleem. Ja. ja. <laughs> dat doet toch zeer mooi. Nee joh ben daarvan van. Dan word je niet happy van. Wel nee dan ga je gewoon naar de speeltuin. <laughs> Okay. <laughs> ja nou een beetje blij hand Ja, ik ben hartstikke blij, maar het komt natuurlijk ook door de geluksroute. We stralen dan ook een keer ja, uit. Ja, nou, hartstikke. Uh, begin ermee dan. Ja, ik Neem doen. een voorbeeld aan Dave. Ja, ga ik doen. Ja. <laughs> we, gaan, uh, we gaan weer naar de column. En ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb de column best wel gemist. En het is de column van mijn vriendin, Mandy. Daar komt ze. Hoop ik. Ja, weet ik niet. Als je hem hier start. Ja, als het goed is, moet hij beginnen. Ja, begin dan ook. Hij doet het niet. Steve. Het is een aaneenschakeling van deze. Nee, dat is Hetentjes en afspraken geweest deze zomer. Weer of geen weer. En dat dagen achtereen. Een paradijselijk gevoel van hete temperaturen. Het Zandvoortse strand was lekker vol. Met een beetje fantasie was het afkoelen onder de palmbomen. Zo'n bijna nazomersweekje mocht er zijn... Met een beeld van blije kinderen en plastic emmertjes. Maar ook plastic emmertjes bengelend aan volwassenen fietssturen, vol bramenblauw moois. Ook huilende de kinderen die hun heerlijke avontuur op het strand nog mooi niet op wilden geven. Maar het tegenvechten viel niet mee. Omdat ze door volmaakte moeheid bijna over hun eigen voetjes struikelden. Toch kan het flink misgaan. Denk het aan de muien in zee. Of denkend aan het jongetje dat afgelopen juni in Orlando... door een krokodil werd meegesleurd... en het meer in werd getrokken in het recreatiepark van Disney. Of aan de vijf zwemmers die verdronken langs de Bristekust vorige maand door de sterke stroming. vieren is helaas niet altijd feest. Maar niet alleen tijdens de vrije dagen... kunnen zulke dramatische gebeurtenissen ontstaan. Ook tijdens werk. Het overkwam Steve Irwin... 4 september precies tien jaar geleden. Toen hij tijdens zijn liefdevolle passie recht in zijn hart werd gestoken door een giftige pijlstaartrog. En dat terwijl hij in leven dodelijke krokodillen als kittige poesjes wist te overmeesteren. Hij mocht slechts 44 jaar worden. Een ode aan dit icoon. Een prachtmens. Een gemis voor de wereld. Maar het zijn niet altijd de giftige dieren die het doen. Het dier dat in de top 10 van gevaarlijke dieren staat, verrassend toch tegelijkertijd heel logisch te noemen, de mug. Singapore waarschuwt voor wederom nieuwe ziekenuitwersmettingen. Maar de kans dat de tijgermuggen, die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen, virussen van bepaalde infectiezieken kunnen overdragen, is op dit moment gelukkig te verwaarlozen. Hopelijk zit voor hen de zomervakantie er intussen ook op. Mandy Schorel. Heb je dat gewoon gehoord van die rioolwerker kort geleden? Nee. Ja, die trok een put open, er zat een wespennest in. Oh, lekker is dat. Ja, na haar vond het niet zo lekker, want hij is er niet meer. Oh, is hij dood? Ja. Ja? Ja, ja, ja. Dus in de top 10-lijst kan je de wesp Ja, ja, de wesp komt er dus bij. Hij rolde in de diepte. Oh, kwam hij hem tegen. Jouw zo.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 Mooie muziek al ja. Heel mooi. Ja. Uh, volgens mij gaat Dave nu wat voorlezen uit eigen werk. Ja, de ADAC uh, Noordzeekup. De ADAC Noord Cup is terug in Zandvoort met de MSC Langeveld... en een pakket van boeiende Duitse raceklassen. Meer informatie over het programma en tickets volgt op een later moment. Het begin is op 10 september, aanstaande zaterdag, et 0,8 uur. En het einde is op zondag 11 september, uur. 17 uur. Circuit Park Zandvoort, burgemeester van Alvenstraat 108. Telefoon 023 574 0740. Website www.circuitparkzandvoort.nl. Takkenherrie van het circuit af. woon jij ernaast dan? Ja, zo wat? Ja? Ja. Nou, heb je er ja. eigenlijk toch geen last van? Ik heb er geen last van. Ik zeg dat het takkenherrie is. Nou, Hans, jij zegt dat mijn muziek takkenherrie is. Ja. Ik zeg dat Circuit is tak, Harry. Je voelt je ook aangevallen ja, meteen. Oh, je wil niet <laughs> weten. I spend all my money, a big fancy car. For these Oh yeah, you know who you are, keep me up ...muzikale duizendpoot Bruno Mars even weg. Hans die staat te, zit te popelen. Ik zou ja. zeggen staat, maar hij zit gewoon ja. om, om wat voor te lezen. Ja, ik wil graag het evenementenagenda van september voorlezen. En dat begint de negende, wat ik hier op mijn lijstje heb staan. En dat is Zingen met Gree. Lunchroom rabbe, Rabbal, aanvang 8 uur s avonds. En de tiende, open dansavond, dansschool Rob Dolderman. Theater De Krocht, aanvang om half negen. En de tiende en de elfde, de Geluksroute, wat ik net al voorgelezen heb. Diverse locaties van 8 tot 5. De elfde, Jutter Kofferbarkmarkt. Gasthuisplein van 10 tot 4. De dertiende, de Sociale Menukaart. Presentatie van Mantelzorg Oudere Diensten in Zandvoort. Theater de Krocht, aanvang 2 uur smiddags. De achttiende, klessenconcert Concert. Thien, Prinses Christina Concours in Protestantse Kerk, aanvang 3 uur smiddags. En de 25e, de 10.000-stappenwandeling, 10 daar is die weer. Verzamelpunt, die time de oude halt, laan om 10 uur. Oh, we zijn er al. We zijn er. Oh, wat leuk, Hans. Ja, ik geloof er niks van. Ongeveer de helft van alle mensen heeft een bril of lenzen. Hoe was dat duizend jaar geleden? De moderne bril bestaat ongeveer 700 jaar. Voor die tijd hadden slechtszienden simpelweg pech. Wie slechts zag, was afhankelijk van hulp van anderen, want er bestonden geen hulpmiddelen. De komst van de bril betekende een flinke verbetering. Toch prettig om in het bos een wolf of een hond te kunnen onderscheiden. Alleen ging het toen om lang niet zoveel mensen als nu. Het percentage Nederlanders met een visueel hulpmiddel stijgt al jaren. Zo lag het volgens de CBS in 1985 op 50 En nu is het al 61 De belangrijkste reden? We waren steeds ouder. De levensverwachting in de middeleeuwen lag rond de 30 jaar. Tegenwoordig boven de 80. En de meeste ogen zijn niet gemaakt om zo lang mee te gaan. Naarmate we ouder worden, worden onze ooglenzen dikker en minder elastisch. Waardoor we minder goed kunnen scherpstellen. Ook krijgen we ouderdomsaandoeningen zoals staar. Daarnaast spelen moderne omgevingsfactoren een rol. Veel lezen en naar schermen staren bijvoorbeeld. Zorgen voor achteruitgang van de ogen. Dus ja, als je vroeger slechte ogen had, had je pech. Maar er waren wel minder mensen met die pech dan nu. Volgens mij gaat niet alleen je ogen achteruit hoor. Nou, dat weet ik niet. Wat gaat er meer achteruit? Als ik toch naar sommige mensen kijk, dan gaat ook de bovenkamer helemaal achteruit. Is dat hoor. zo? Ja, echt waar. Echt ja, maar dat kan ook wel eens door de alcohol komen. Ja. ja. Nou, schuldig. Is een Hard days night. Dave. Ja, goedemiddag. Hier is dan weer een nieuw bericht. De gemeentelijke waarderingsspeld voor Jan Lammers. Zaterdagavond heeft Jan Lammers... de waarderingsspeld van de gemeente Zandvoort... opgespeld gekregen. Burgemeester Niek Meijer spelde Lammers... de speld op na een bijzonder verslaagde... rijdersparade van de historic Grand Prix... door het centrum van Zandvoort. Lammers, inmiddels 60, is al 45 jaar... verbonden aan de autosport... en het circuit van Zandvoort. Sinds 73 is hij coureur op nationaal en internationaal niveau... met als resultaat succesvolle prestaties. Volgens de burgemeester heeft Lammers meer dan 350 races nationaal en internationaal gereden op meer dan 100 circuits over de hele wereld. Door zijn prestaties heeft hij Zandvoort als ook Nederland internationaal op de kaart gezet. Jan Lammers kan worden gezien als een ambassadeur voor de Nederlandse autosport. Lammers zei verbaasd te zijn dat hij in Zandvoort waar volgens hem iets niet lang geheim kan blijven, er nog niets van gehoord had. Hij zei trots op deze onderscheiding te zijn. Ja, en feliciteren wij Jan. Jan, ja. Met, 60, zijn, speltje, ja. met zijn speltje. Gaan we nu iets draaien waar jij en ik een, een soort van tekort aan hebben, Hans. Ik heb nergens tekort aan. Nou, let maar op. She asked me why I'm just a hairy guy I'm hairy, noon and night hair yeah, that's a fright I'm hairy, high and low Don't ask me why, don't know It's not, not for lack, lack of bread like, like the grateful dead dog hair Long beautiful hair Shining, beaming, steaming Flashing, waxing Give me down to bare hair Shoulder length longer Here baby, there mama Everywhere daddy, daddy hair Blow it, show it Long as God can do in My hair Let it fly in the breeze And get caught in the trees Give a home to the fleas in my hair A home for A hive full of buzzing bees, a for birds There ain't no words for the beauty, the splendor The wonder of my hair Blow it, show it, long as God can grow in my hair I want it long, straight, curly, fuzzy, snaggy, shaggy, ratty A blonde, brilliant, beautiful hair. My hair, like Jesus, wore it. Hallelujah, I adore it. Hallelujah, Mary. Lord. Een hele hoop van de nummers die je net hoorde... die staan ook op het programma van de beachbopzingers. Ja, 1 oktober. En 1 oktober is een ja. Korendag. Ja. ja, voor die tijd zit er nog in mijn programma zit Marijke van Wonderen. En, ja, en, en ik, nog een Mario, geloof ik. Mario van der Linden komt, geloof ik ook. Dan gaan we eerst even praten over het Korendag. Dan horen we wie er allemaal komen en hoe het programma in elkaar zit. En, uh, heel interessant. Het wordt echt een leuke dag altijd. En het begint om tien uur en het is s'avonds pas om tien uur afgelopen. Ja. Dus Want wij, echt, wij moeten tien uur, geloof ik, hè? Ik heb geen idee. Ik ja, geloof dat ja, we ja, deze ja. keer heel lang moeten zingen had. Ja, ik geloof het wel. Ja, het is een tienjarig bestaan, dus dat is uh, best M wel interessant. Maar ik laat mij gaan aflossen door Dave. Ja. <laughs> <laughs> nou, moet je maar proberen, hoor. Ja, nee, gelukkig. <laughs> ik, ik heb trouwens nog het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. Van 8 september tot 11 september, 14 september, sorry. Huisdierengeheimen, zaterdag, zondag en woensdag om half twee. Ice Age... Collision Course in 3D, zaterdag, zondag en woensdag om half zes. Nee, sorry, half vier. De GVR, de laatste week, dins, donderdag tot en met dinsdag om zeven uur s avonds. Jason Bourne, ook de laatste week, donderdag tot en met dinsdag om half tien. En de filmclub club Simon van Kolm, El Clan. Een kleurige Argentijnse familie, kidnapt mensen, woensdag om half acht avonds. En verwacht wordt, in Ladies Night, Britney Jones Baby, 15 september. En de, de kaartverkoop en de info www.circusandvoort.nl Ken je het verhaal van de grote vriendelijke reus? Nee, jij? Ja, ja maar, we hebben al honderd keer ook, mijn oh, kinderen oh, dat, voorgelezen. Dat, oh, dat betekent GVR, de ja, grote, grote vriendelijke, vriendelijke reus. Ik vroeg me al af wat dat betekende. Ja, nou, dan weet je het nu. De grote vriendelijke reus. Elke dag heeft een leermoment Hans. Ja, nee, ik, ik weet ook hoe die heet. Ja, wat? Ronald. <laughs> nee, echt niet. Nee, nee, nee. Hij heet Rowald. Oh, Rowald? Zijn achternaam Daal. Oh. <laughs> Dan hollen we weer naar het nieuws, de reclameboodschappen en uh, andere toestanden. Dan uh, zien we u, denk ik, weer uh, als het goed is. Of we u weer. Of hoort u ons weer. Ah, moeilijk. Hoort u ons weer. Aan de andere kant met nieuws en reclame. Eerst het NOS Nieuws.